De carrièrebeurs, 11 en 12 maart in de Amsterdam-Rai. Kijk op carrièrebeurs.nl Dit is Radio 1 3 uur Het NOS Journaal Renate Evers Premier Rutte staat met de rug tegen de muur. Dat zei GroenLinks-fractievoorzitter Sap voor het Kamerdebat over Afghanistan. Sap heeft Rutte ook persoonlijk verteld wat de bezwaren van GroenLinks zijn... tegen het plan van het kabinet voor een missie om de politie te trainen. Volgens Sap moet de premier er een echt civiele missie van maken. Als hij op een of andere manier deze missie doorgang wil laten vinden... dan zal hij gewoon een enorme beweging naar ons toe moeten maken. Anders zit het er het debat over Afghanistan is net begonnen. Het kabinet is voor een meerderheid aangewezen op de oppositie, want gedoogpartner PVV is tegen. Ook de PvdA steunt de missie niet. PvdA-kamerlid Timmermans zei dat de missie onvoldoende zal opleveren. Volgens hem worden de mensen die in Afghanistan worden opgeleid tot politieagent in de praktijk ingezet als militair.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 Uh, pepperspray en een brandbusser. En toen is de man op de grond gegooid en is uh, afgevoerd. De man is op het politiebureau onder de douche gezet. Over zijn identiteit en het motief is nog niet bekend. De hoofdredactie van Trouw heeft protest aangetekend... bij de Egyptische autoriteiten. Aanleiding is de mishandeling van een correspondent van de krant in Egypte. De krant wil zijn naam niet bekendmaken. Volgens Trouw is de correspondent gisteravond in Cairo... door een groep van zo'n tien geuniformeerde politieagenten mishandeld. Hij raakte daarbij gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De correspondent werd met knuppels op zijn hele lichaam geslagen... ondanks het feit dat hij zich kenbaar maakte als Nederlandse journalist. Volgens Trouw was het een gerichte actie. De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 Het gebeurt nu nog steeds dat we op dat punt heel zorgvuldig moeten zijn. Dat aannemers zeg maar, gevaar lopen als ze al te graag meedoen aan het bouwen van zeg maar, voorzieningen. En dat die aannemers gewoon daar zorg over hebben, angstig over zijn. Nou, dat kan niet worden bedreigd. Er worden in ieder geval worden er uitingen gedaan naar mensen toe. En dat vind ik niet acceptabel.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 ABB ah, Verkeersinformatie: files bij Amsterdam en bij Rotterdam. Op de A10 West staat voor de Koentenhol 4 kilometer. En op de A16 Rotterdam Breda voor de Van Brinoorbrug 2 kilometer. Op zowel de hoofdrijbaan als de parallelbaan. Kijk, bijna alles is opgeruimd bij Expert. We maken plaats voor het nieuwe assortiment.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 Tijd voor een volgende stap. De Neerstichting zet alles op alles voor een draagbare kunstnier. Deze geeft nierpacenten meer energie en meer vrijheid. Steun de Neerstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar neerstichting.nl World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Worldticketcenter.nl Elke financiële bijdrage aan de draagbare kunstnier is welkom. Maar je kunt ook een sportieve bijdrage leveren eens mee met IJstrijd. Kijk op ijstrijd.nl Dit is Radio 1 EO, dit is de dag Thijs van den Brink en Elsbert Grütke Welkom bij het laatste half uur van Dit is de Dag. Tot half vier zijn we bij u. En straks scheelt Ruard Gansevoort een appeltje met Kees de Lange... de tweede man van de nieuwe 50-plus-partij. Ja, Ruard, welkom. Wat, stuur, wat stoort je aan deze nieuwkomer? Nou, storen, storen. Ik bedoel, voor mij mogen alle nieuwkomers mogen... Of nou, jongere partijen zijn of partijen voor de dieren... of partijen van de ouderen. Zo heet ze niet, maar toch. Maar ik snap ze niet zo goed. Wat willen ze nou eigenlijk? Nou, daar heb ik nog wat vragen bij. Ja, en ben je ook bang dat ze misschien wat kiezers afsnoepen van GroenLinks... waar je zelf actief voor bent? Nee, daar ben ik wel niet bang voor, want ik geloof dat ik de idealen mis. ik denk dat GroenLinks stemmers op idealen stemmen. Goed, dat straks. Maar eerst gaan we naar de actualiteit van dit moment. Want in Den Haag is het debat bezig over de politiemissie naar Afghanistan. is collega Wilco Boom is erbij. Wilco, uh, u geleden spraken we ook. Heb je een leuk uur gehad? Ja, eigenlijk wel. Het is namelijk een uh, heel pittig debat. Uh, partijen staan uh, behoorlijk scherp tegenover elkaar. En er zijn nogal wat partijen die uh, Frans Timmermans, kamerlid voor de Partij van de Arbeid, onder vuur nemen. Omdat de Partij van de Arbeid eerder de missies naar Oeruzgan wel steunde. En nu aangeeft uh, deze missie naar Kunduz niet te willen steunen. En dat gebeurde onder andere in een, uh, in een interruptiedebatje tussen Nicolai van de VVD en Timmermans. En Nicolai die, die verwees naar de hoorzitting van gisteren... waar nogal wat vertegenwoordigers uit Afghanistan en van de NAVO aangaven... dat ze heel graag willen dat Nederland die missie wel stuurt naar Kunduz. En, uh, Tim, en Nicolai daagde dus Timmermans uit om nou eens uit te leggen... waarom hij uh, waarom nee zegt tegen die oproep uit Afghanistan en van de NAVO. De heer Timmermans uh, spreekt op hele hoge toon, maar hoe stelliger hij spreekt, hoe meer ik het gevoel heb... dat hij eigenlijk iets probeert te overschreeuwen... Wat ik ook kan begrijpen, want ik moet toch aannemen dat een partij als van de A worstelt met dit probleem. Wat is zijn antwoord tegen al deze, zijn reactie op al deze, uh, voor de, tegenover deze mensen? Meneer de Timmermans. Ja goed, inderdaad is het, is het grote verschil uh, tussen uw partij en mijn partij. Dat wij inderdaad met dit soort vraagstukken worstelen. En dat uw partij de traditie heeft, om als de Amerikanen iets vragen, om het meteen te leveren. Dat is inderdaad een markant verschil. Uh, het tweede punt, uh, u vraagt wat zegt u tegen de Afghanen die graag willen dat we komen. Ja, kijk, NAVO uh, heeft natuurlijk geïnvesteerd in die mensen die willen graag dat we komen. De Afghanen die hier komen, die hebben natuurlijk een belang bij dat we daar komen. Dat is, uiteraard is dat zo. Dus dat is nog één vervolgvraag en verder vind ik het jammer, de, de laffe retoriek. Uh, ook dat is eigenlijk eerder onthullend over dat als de Amerikanen vragen enzovoort. Het gaat mij niet om Amerikanen, het gaat mij om Nederlanders, en het gaat mij om Afghanen. Ja, dat waren dus uh, Nicolai van de VVD en Timmermans van de Partij van de Arbeid. En Het geeft wel een beetje aan dat uh, de stekeligheden over en weer gaan... tijdens dit debat over de vraag of er straks een Kamermeerderheid is... voor die missie naar Coendoes. Ja, we kijken vooral naar GroenLinks, D66 en ChristenUnie... want die kunnen voor een meerderheid zorgen. Hebben die al gesproken? Nee, die zijn nog niet aan de beurt geweest. Het begon met Nicolai van de VVD. Die gaf vrij snel aan dat uh, wat, zijn betref, wat zijn partij betreft uh, in orde is... Uh, als het om die missie gaat. Hij heeft nog wel wat vragen... maar uh, het licht staat er eigenlijk al op groen. Vervolgens kwam uh, Timmermans aan het woord ja, en die is dus veelvuldig geïnterrumpeerd. En als ik het nu goed zie, is hij net klaar. En gaan we nu luisteren naar Brinkman van de Partij voor de Vrijheid. Ja, hier kwam nog het bericht binnen dat de jonge organisaties van GroenLinks, de ChristenUnie en D66 hebben besloten dat ze voor de missie zijn. Maar dat zal het debat daar niet ingrijpend uh, beïnvloeden. Nou, ik. Ik, ik denk niet dat het ingrijpend beïnvloedt. Maar je weet het maar nooit. Er wordt achter de schermen nog gesproken. Zoals we in het vorige uur al bespraken, is er gisteravond ook nog contact geweest tussen de fractievoorzitters van die drie partijen die op de WIP zitten: D66, GroenLinks en ChristenUnie en Partij. Uh, premier Rutte. Uh, dus misschien komt uh, Rutte nog met uh, tegemoetkomingen in hun richting en krijgt hij ze alsnog over de streep. En, en is dit alvast een vingerwijzing? Maar, maar weten doe ik het echt niet. Uh, het moet in het debat allemaal gaan gebeuren. Houd ons op de hoogte. Wilke Boom, hartelijk dank. Ja, morgen valt dus die beslissing over de missie naar Afghanistan en die missie die wankelt omdat die te militair van karakter zou zijn. Het trainen van de Afghaanse politie moet plaatsvinden op twee plekken, in Kunduz en in Kabul. En we horen heel veel over Kunduz, maar bijna niets over Kabul. Hier aan tafel, dit is dagcollega Matthea Vrij. Mathea, jij bent net terug uit Kabul. Klopt. En daar heb jij gekeken hoe de politie daar getraind wordt. Ja, ik ben bij de Eupel langs geweest. Dat is de EU-missie uh, waar dus uh, politietrainingen plaatsvinden. De regering heeft het plan om 40 politietrainers en vijf juristen daar naartoe te sturen. En uh, dat is dus iets wat nogal ondergesneeuwd is in uh, alle discussie. Ja, en hoe komt het dat het helemaal niet uh, over Kabul gaat op dit nou, moment? Nou, dat komt omdat voor de EU. Missie, dus Eupel, of die nou in Kabul zit of uh, in Kunduz, dat maakt niet zoveel uit. Daar heb je geen militairen voor nodig. Dus je kan alleen politietrainers sturen, omdat alle trainingen binnen de poort plaatsvinden. Dus de risico's zijn veel kleiner en uh, daarom is de discussie ook niet zo groot. Nee, dus dat is, dat is niet zo omstreden. Steeds minder politici in Den Haag lijken nu de dus strek te hebben in het sturen van die trainers naar Kunduz. Is het mogelijk dat dat uiteindelijk uitdraait op alleen maar mensen naar Kabul sturen? Ja, dat is de vraag. Dan moet je dus uh, bekijken... wat houdt die uh, EU-missie in? Uh, wat voor gewicht legt dat in de schaal? En uh, daar gaat de volgende reportage over. Gaan we nu naar luisteren. Eerst voorbij een uh, bewakingspost met alleen maar Afghanen. En daarna van eind lopen... totdat je bij de poorten komt van uh, Eupol zelf. Ik ben net door de veiligheidscontrole heen gegaan, zoals je dat kent van de luchthaven. Maar tot mijn verbazing werd dat helemaal niet uitgevoerd door Europese militairen. Die zie ik hier ook helemaal niet. Even vragen aan de Duitser Harald Hendel hoe dat zit. Hij is de woordvoerder van Eupol hier in Kabul. Basically een tv-journalist. Hende, doorgaans tv-journalist, vertelt dat ze hier beschermd worden... door een privaat beveiligingsbedrijf. Hij voelt zich helemaal veilig hier. En er komt dus geen enkele Europese militair aan het pas. Dus dat zal veel Kamerleden in Den Haag aanspreken. No into this het terrein van Joepol bestaat uit een aantal losse gebouwen... met gazonnetjes ertussenin... Het glaswerk. Alle politieagenten die trainingen doen en alle juristen ook, die slapen of hier of op een internationale compound uh, hier in de buurt. Een uh, cabine waar we instappen. stappen. Uh, nice to meet you. Salam. Salam alaikum. going Vanmiddag geeft een Deense politieman, kale kop, zwart shirt, groene broek, een training aan negen hooggeplaatste Afghaanse functionarissen binnen politie en openbaar ministerie. Hij traint deze mensen zodat ze zelf op hun beurt weer les geven aan hun eigen mensen. Dat is het concept van de modified lecture. Jullie kennen de goede, old-fashioned van je stay back in in school. Taurege as De Deense politieagent praat over het fenomeen van de interactieve les. Shumaar sharit misozem. Nazarat shuma grefte. Ja, my name is uh, uh, Troels uh, Lund I'm from uh, from Denmark. Troels Lund is hier nu drie maanden. Heeft het al over corruptie gehad met de cursisten? Jawel. Tegen mij zeggen ze dat ze allemaal tegen zijn. All they telling me what I want to hear or what het is een moeilijk subject om een te krijgen. Eén van de cursisten, hoofdaanklager Dawori, die natuurlijk ook tegen corruptie is, wijst erop dat deze cursus indirect corruptie tegengaat. Want ze leren hier hoe het OM bij een politiezaak betrokken kan worden. Dat geeft meer transparantie en minder ruimte voor gerommel. Ja, en ik agree met Charles completely dat in fact. Iets anders dat gevoelig ligt, merk ik, is het idee om Afghaanse politiemensen in Europa te trainen. Dat wordt in Nederland wel voorgesteld als alternatief voor de politiemissie. Maar dat is al gedaan in Finland en toen bleken vier van de twintig cursisten Finland wel een heel mooi land te vinden. Ze vroegen namelijk asiel aan. Daarom zijn deze Deen en ook twee Duitse juristen hier daartegen. Sowieso beklijft zo'n cursus beter in de eigen omgeving. Net als een uur geleden is de Deen nog steeds bezig... met de deugden van interactief lesgeven. Maar samen met de Afghaanse cursisten komt hij tot de conclusie... dat interactief lesgeven misschien toch niet zo past bij de Afghaanse cultuur. En dat neemt de Deen graag mee. Dit is zo goed in lectures in De Duitse hier wil wel even benadrukken dat niet alle lessen zo zijn. Ja, absoluut. Ik bedoel, deze training is helemaal gebaseerd op Afghaan-requests. Dus so wat we doen is, we repeteren. Both... Dus laat me een handboek zien voor politie en openbaar ministerie, waarin aan de hand van één fictieve misdaad de hele opsporing en berechting behandeld wordt. En deze cursus wordt op verzoek van de Afghanen gegeven en wordt, nu al, betaald door Nederland. Ja, ik ben de ja. <hijntraaf> het is eigenlijk tijd om uh, voor het gebed. Het is kwart over vijf smiddags. En de Deense docent zegt we moeten stoppen, maar iemand wil nog wat vragen. En vervolgens zegt uh, de Deen, nou ja goed, ik ben niet degene die gaat winnen. Er wordt een beetje gelachen. Je moet naar Moskij? Ja, naar namaz. Deen zegt, volgens mij moeten jullie naar de moskee, veel plezier. Terwijl in Afghanistan uh, lang niet iedereen steeds elk gebed doet. Maar kennelijk is er enige groepsdruk. Tijdens de gebedspauze ga ik even de straat op. Er komt een hele mooie grote jurk in de etalage, knalrood. En, binnen, en aan de andere kant een blauwe jurk. En uh, binnen is het donker momenteel, geen klanten denk ik. Deel van de politie, politie. En deze eigenaar van een feestjurkenwinkel die wijst erop dat er gisteren in Kabul een zelfmoordaanslag was. Dat is redelijk zeldzaam, maar toch, de politie heeft het niet voorkomen. En er werd hier een keer een zakenman ontvoerd terwijl er links en rechts politiewagens waren. Misschien waren ze er wel bij betrokken. En wat betreft buitenlanders die hier de Afghaanse politie trainen, nou, die zijn hard nodig. Druk verkeer hier en open winkeltjes aan de straatkant. En deze veertiger hier vindt ook dat buitenlandse politietraining nodig is. En daarnaast hebben we de internationale politie en troepenmacht nodig... om terroristische aanvallen tegen te gaan. Verderop een uh, zaakje waar ze vers geperst sinaasappelsap verkopen. Daar staat een man van uh, 50 plus even te pauzeren. Hij werkt bij een energiebedrijf. En zijn stokpaardje is goed onderwijs. In de afgelopen 30 jaar zegt hij raakten we de weg helemaal kwijt. Buitenlandse trainers zijn zeer welkom, mits ze nou oprechte bedoelingen hebben. Because for American. De Amerikanen en NAVO die helpen ons beter dan onze buurlanden Iran en Pakistan. Die zijn niet oprecht, die kunnen we niet vertrouwen. We nemen vanaf hier een taxi naar een denktank... die onderzoek deed naar het functioneren van de Afghaanse politie. En we rijden mee met... Mirjan, taxichauffeur. In Kabul... Tot een heel vriendelijk mannetje met een zwart-witte doek om zijn hoofd heen ask him, did you ever consider joining the police? Ik vraag hem net of hij ooit bij de politie heeft gewild, maar hij is heel kritisch op de huidige generatie. Hij zegt, die doet het alleen maar voor het geld van de buitenlanders. Er zou een dienstplicht moeten zijn, maar zegt hij, natuurlijk is het goed als onze politie getraind wordt door buitenlanders. Vooral algemene scholing en vechtechnieken. Ik ga ook de darts beginnen, daar zijn de niet bezorgd. En dan zijn we aangekomen bij Akmal Dawi. Hij staat al buiten op ons te wachten, zie ik. Hij is uh, westers gekleed, een twintiger. Hij woonde jarenlang in Engeland en hij keerde vrijwillig terug. En hij woont hier in een anoniem gebouw van een paar verdiepingen hoog. Uh, uh, Davi is dus van de Afghan Rights Monitor, dat is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie. En uit hun onderzoek naar het politiefunctioneren komen de bekende feiten naar voren. Corruptie, machtsmisbruik. Well, uh, the Union has Eupel, uh, zegt Davi, is te beperkt. Met enige trainingen aan hogere ambtenaren red je het niet. De NAVO op haar beurt heeft nog toe veel te veel nadruk gelegd op het aantal agenten dat erbij kwam in plaats van op de kwaliteit. Wat de NAVO doet is van wezenlijk belang, maar dan wel op een andere manier. Als ik David vertel dat er in Nederland veel twijfel is over de politiemissie, gaat hij op het randje van de bank zitten. Je kan niet opeens weglopen omdat het zo moeilijk is. Want als je opnieuw Afghanistan links laat liggen, komt de NAVO. Van zelf naar de straten van Nederland. Hoe oprecht was de Nederlandse betrokkenheid überhaupt als jullie nu weglopen? Jullie hebben geld en bloed geofferd hier. De zielen van de gesneuvelde Nederlandse soldaten eisen betrokkenheid bij Afghanistan. Maar wel op een meer transparante manier. En niet arm in arm met de corrupte regering van Karzai. En als Nederland wel blijft, dan moet degelijke recrutering een speerpunt zijn. Ook Dawi heeft wel eens last gehad van een ongeschikte straatagent. Ik was een weg. Ja, dus hij stak een keer de straat over toen een agent hem zomaar sommeerde om halt te houden. Dali protesteerde kreeg vervolgens stompen in zijn gezicht. Het is hier geen Europa, werd hem gezegd. Dit is Afghanistan, dit is niet Europa. De Afghaanse bevolking heeft het meest direct last van slechte straatagenten. De NAVO traint dit type agenten. Dat is een lastige klus met poot in de modder en het kan zelfs gevaarlijk zijn. Maar als de Nederlandse politiemissie beperkt wordt tot Eupel, dan is dat haast een soort kantoorbaan. Het is niet zo eng en best gezellig. Uh, we stop het nu, want we hebben got genoeg. <lacht> Harold Hendel praat met uh, de Afghanen in zijn kantoortje over de poster die aan de muur hangt: drie agenten. Uh, Zo'n foto die gemaakt is van ze terwijl ze een stopteken geven. En dat moet symbool staan voor stop de corruptie. Het staat er ook boven stop corruption. Maar hij vertelt uh, die agenten die zijn eerst uh, gedubbelcheckt of ze zelf niet corrupt zijn. Dat kostte wel even wat moeite. En vervolgens werd er nog gezegd ja maar dit kan ook betekenen stop maar want we hebben al genoeg in onze zak gestoken. Ja. Terwijl het klasje een interactief moment van feedback beleeft vraag ik de eupol woordvoerder of het klopt... Dat de internationale gemeenschap het eigenlijk maar slap vindt als een NAVO-land alleen aan Eupol meedoet, omdat het de gemakkelijkste weg is. Maar dat wil Hendel natuurlijk niet hardop zeggen. Uh, I mean that's an open question. I mean any policeman is in this country. Door de controle heen en de laatste deur gaat open. Ja, Mathéa Vrij, hij was vorige week te gast bij de Europese trainingsmissie in Kabul. Zit zit hier nu aan tafel. Ja, Dat Eupol in Kabul dat klinkt wel als een prettig alternatief... als de bijdrage aan de NAVO-missie er niet uh, doorkomt in Den Haag. Wat zit Nederland nou eigenlijk weg in Afghanistan... als we alleen meedoen aan die politietraining daar in de hoofdstad? Nou, Het punt is, Eupol traint alleen het hogere kader op. Maar de meest acute nood is toch echt bij de straatagenten. Er moet er heel veel worden gerekruteerd en het niveau is heel laag. Dus als je je helemaal beperkt tot Eupol, dan kies je eigenlijk wel voor de gemakkelijkste weg. Ja, en waar, waar echt behoefte aan is, heb jij ook daar gehoord... is aan het recruteren van de gewone straten. Ja, en, die, en met name dat dat met kwaliteit gebeurt. Dus niet alleen massa's binnenhalen, maar goed, uh, goed checken. Uh, kijken of er geen drugsverslaafden zijn, dat komt nog wel eens voor. Dat is een heel groot probleem. Dat is eigenlijk acuter dan het hogere kader. En Eupel doet alleen het hogere kader. Ja, Oké, okay. nou, we gaan afwachten wat de Kamer gaat beslissen. Morgen gaan we dat weten. Dank je wel. Radio 1, dit is de dag. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is uh, Ruard Gansenvoort. Hij is hoogleraar praktische theologie en betrokken bij De Linkerwang van uh, GroenLinks. En hier tegenover jou aan tafel, uh, Ruard, zit uh, Kees De Lange van de nieuwe 50-plus-partij. Uh, waarom heb jij hem uitgedaagd? Ja, goedemiddag. De. Uh... Ik ben blij met elke nieuwe bijdrage aan het politieke debat. Dus wat dat betreft ook een partij als 50PLUS. Dat lijkt me uh, op zich prima. Maar ik probeer dat te snappen. van Wat gebeurt hier nou? Wat willen ze nou eigenlijk? In eerste instantie denk ik van... goed, het is weer gewoon een typische one-issue partij. Die hebben we meer gehad. Uh, die komen een tijdje op gaan blinken en verzinken. Laten we daar niet altijd moeilijk over doen. Maar ik krijg iedere keer de indruk van... nee, ze willen meer dan dat. Ze willen een, een breder perspectief. Ze willen niet alleen maar voor één groep opkomen. Uh, nou, al die dingen meer. Dat is denk ik mooi. He, dat is een, een waardige partner aan het uh, bredere politieke debat. Maar als ik dan probeer te snappen van wat dan het politieke fi uh, filosofie is... wat nou het perspectief is van waaruit ze dingen doen... dan krijg ik geen beeld. Je doet heel erg je best om het te snappen, maar het lukt niet. Het lukt me niet. En dat wordt versterkt door het feit dat ze mensen aantrekken... uit allerlei uh, bestaande partijen. C CDA, PvdA, VVD, PPR... Allemaal mensen die daar op de een of andere manier zich dan kennelijk ook in thuis voelen. Ja. Maar denk, wat bindt er nou? Ja, dan stel je keer een vraag aan meneer Lang als je wil. Wat bindt jullie nou? Um, nou, allereerst is het duidelijk dat uh, de belangrijkste dingen die ouderen willen, is dat hun kinderen en kleinkinderen een toekomst voor zichzelf hebben. Dat is het allerbelangrijkste punt. En tegelijkertijd uh, is het ook zo... dat uh, de ouderen zelf uh, daartoe in een positie gesteld moeten worden... om dat ook mogelijk te maken. En wat we nu in Nederland meemaken... is dat ouderen aan de kant gezet worden. Okay. Dat ze in het arbeidsproces geen enkele rol meer spelen. Dat ze in de Tweede Kamer uh, niet vertegenwoordigd zijn. Ik, ik hoor al uw standpunt, maar in drie zinnen... gebruikt u het perspectief van ouderen. Dus dan denk ik, van, kennelijk is het gewoon inderdaad... toch een oudere partij, toch een one-issue benadering. En ik hoop nou juist dat het meer was dan dat... Uh, ik weet niet welk issue u bedoelt. We zijn inderdaad een partij die appelleert aan ouderen in zeer brede zin. Dat is de helft van het electoraat, dus dat is nogal wat. Uh, het gaat om hun belangen. Het gaat natuurlijk ook om de belangen van ouderen. Juist omdat het een groep is die achterblijft in de belangenbehartiging. En als ik eens wat cijfers noem, want... Uh, nee, die geloopt wel. Het ging nee, juist, het ging ik, ik wil ze toch even noemen, want ja, uh, u maar, gelooft ze misschien wel. Maar, nee, maar de, maar de, de luisteraar die heeft er wel belang bij. Ja, maar mijn vraag 1, was een andere. Nee, nee, even even ruwaard stelt de vraag mijn, vraag. mijn vraag was een andere. Wat is de achterliggende visie van waaruit u die dingen met elkaar combineert? Onze achterliggende visie is dat als je een samenleving wil bouwen... die uh, op uh, evenwichtigheid gebaseerd is, dat dan alle groepen ook ja. de ouderen, daar volwaardig aan kunnen deelnemen. En dat is niet het geval op dit moment in Nederland. Ouderen zijn een achtergestelde groep. Maar dus, financieel, economisch en sociaal. Maar ik denk als je dat vanuit een laat ik zeggen, klassiek PvdA-standpunt benadert... dat je daar andere routes in gaat dan vanuit de CDA of VVD-standpunt. Kijk, dus de Partij van de Arbeid in uw terminologie is ook een uh, one-issue-partij. Het gaat om mensen die arbeid doen gepensioneerden doen geen arbeid. De Partij van de Dieren in uw visie is zelfs een partij die niet eens over mensen gaat. He, dus uh, nee, dat zijn dus, natuurlijk hele merkwaardige nee, zijn... manieren om ernaar te kijken. Kijk naar ons programma. Oh, dan ziet niet. u dus dat we een volwaardig programma bieden ja. uh, wat ook standpunten inneemt over uh, zaken die vandaag spelen. Ik heb al gezegd, wat mij, wat mij positief treft, is dat u inderdaad meer standpunten heeft dan alleen hierover. Maar wat ik niet begrijp, is hoe u daarvan een samenhangend programma kunt maken als er niet een onderliggende visie is. Maar Waarom is dat nodig? Uurt, waarom moet iemand een onderliggende visie? mag het niet de verzameling van standpunten zijn? Omdat ik graag wil weten, als ik op een partij zou stemmen... dat uh, ook op een uh, onderwerp waar ze zich nu nog niet over hebben uitgesproken... dat ik kan snappen waarom ze daar standpunt A, B of C in innemen. En dat tot nu toe zit, zit er toch te veel, wat mij betreft... in de standpunten die ik allemaal gezien heb. Ik denk van ja, is, er zitten heel aansprekende dingen in. Maar ook een beetje willekeurig. Nou... Wij zijn buitengewoon pragmatisch. Het gaat ons om de koopkracht van ouderen. U heeft vandaag kunnen lezen dat uh, uh, dat een enorm probleem is. Trouwens dat er twee categorieën zijn die enorm te lijden hebben... onder het beleid van deze regering. Ja. Allereerst zijn dat de gepensioneerden... die nu al uh, 10% achterblijven bij mensen die werken... in een vergelijkbare positie. Ja, onderzoek van het, van het Nibud vandaag. Van het Nibud vandaag. Ja, ja. Tegelijkertijd zijn het... Ouders met jonge kinderen, uh, omdat de kinderopvang dus omhoog schiet. Ja. En wie ja. denkt u dat dat probleem gaat oplossen voor die ja. ouders met die kinderen? Ja, ik, dat is precies de generatie ouderen. Ik die vind, al voor Ruard. 10 miljard per jaar aan deze samenleving bijdragen. Ja, ik om deze samenleving klaar te laten runnen. Ik Ruard. vind het sympathieke standpunten, dat is het probleem niet. Alleen uh, wat ik dus wonderlijk vind, is dat iemand bijvoorbeeld vanuit. Kijk, dit verhaal, zoals je vertelt, denk van dat zou ik vanuit ongeveer een PvdA of socialist, hoe kan ik dat goed plaatsen? Even veel ook nog uit, vanuit een christelijk sociaal hoek, kan ik dat ook nog wel plaatsen? Ik kan me niet goed voorstellen dat mensen vanuit een VVD-hoek hierin meekomen. Dus ik begrijp gewoon niet wat nou de samenhang is... behalve dan dat jullie met elkaar één belang hebben, namelijk ouderen. Nee, dat, ik dat, heb dat al gezegd ik dat het maar, maar, eerste zou, belangrijke... zou, dat, zou dat erg zijn, wat hij nu zegt? Nou, is is, niet, is niet dat niet gewoon? Ik politiek is een kwestie van uh, het vertegenwoordigen van deelbelangen op nee, een adequate manier. Nee, dat, dat is precies het punt waar ik bezwaar tegen heb. Voor mij is politiek niet het, uh, de strijd om de belangen. Voor mij gaat uiteindelijk gaat politiek om de vraag... hoe willen wij met elkaar deze samenleving inrichten? Dat is meer dan een belangenstrijd, dat is een ideale strijd. Kijk, meneer Gansvoort, uh, we hebben in de tijd Jan Schever gehad... Uh, uh, staatssecretaris van volkshuisvesting en die had de gevleugelde woorden... in gelul kun je niet wonen... Ik zou daaraan toe willen voegen uh, dat uh, in de huidige situatie voor ouderen... Uh, je van idealen, zeker van de idealen van GroenLinks, niet kunt leven. Dat is de werkelijkheid van dit moment. Nou, ik denk dat u op een heel aantal punten GroenLinks aan uw zijde vindt. Dus dat vind ik een beetje te makkelijk gezegd. Maar de vraag is nu juist, van, heb je een idee van waar je met de samenleving heen wilt? Of gaan we gewoon met elkaar strijden? Natuurlijk hebben wij een vriendin... idee waar we met de nou, samenleving heen willen. Uh, wat mankeert in deze samenleving is dat mensen boven de 50 in het arbeidsproces uitgerancheerd zijn. Dat is een van de... Er zijn nog heel veel dingen van die mensen boven de ja? 60 werkt gemiddeld nog maar 75 procent. Ja. Dat betekent dat deze categorie mensen willens en wetens, en dat kiezen ze vaak niet zelf, buiten de samenleving geplaatst wordt. Op dat wordt. punt vindt GroenLinks gauw. En u zei want als het gaat om arbeidsparticipatie. Van nou, dat, alle dat, is, dat is geweldig, maar uh, waarom hebben we daar GroenLinks in het verleden toch eigenlijk veel te weinig over gehoord? Waarom <laughs> Ik denk niet voor opgelet heeft. Nou, ik heb donders goed opgelet. Nee, kijk, feiten zijn dat de, 51% van de mensen... Ah, daar komen ze toch nog weer, de feiten. Ja, de feiten. Hè, maar want... hij vraagt naar een visie. En ja. wat ik bij u hoor, de visie is... Wij komen op voor de belangen van ouderen. Toch? Wij komen op voor de belangen van de hele samenleving. Het is voor... Jongeren, het is voor kinderen en kleinkinderen ook niet goed... als ouderen aan de kant gezet worden. en Als kom, die vooral in niet... deze samenleving als een probleem gezien worden. Ja, maar goed, dat, dat... Ouderen zijn het cement van deze en samenleving. Maar u voert een andere strijd. En uh, Dat vind ik over zich uitstekend. Dat is niet het punt wat, waar ik u, u op uh, aanval. Ik ben het nadat met u eens. Dat is het punt helemaal niet. Mijn punt is dat of u kennelijk alleen maar voor een deelbelang hier zit... namelijk voor de ouderen, dat vind ik jammer... want voor mij gaat politiek om iets meer dan dat... of dat u een samenraaf van standpunten vertegenwoordigt. En dat vind ik jammer, omdat ik nou juist een grote visie hoop. Meneer de Lange mag nog één keer antwoord geven. Uh, ja, we vertegenwoordigen het natuurlijk geen samenraapsel. We komen op in eerste instantie voor een vergeten groep in de Nederlandse samenleving... die voor die samenleving enorm veel kan betekenen. Zeker. De ouderen die een buitengewoon slechte deal krijgen op het ogenblik. Uh, ik kan dat met cijfers ondersteunen, maar u schrijft niet van cijfers te houden. Ja, uh, ik hou van feiten, ik niet. ben ja, een natuurkunde. maar ik ook, maar ik het wist, ook niet. Nee. En ik wens u succes. Dank u wel. Ja. Ja, en klopt het trouwens dat u allebei hoogleraar bent of bent geweest aan de VU? Dat klopt. Zeker heeft u weer meer gemeen dan u dacht oh, absoluut. Ja. Dank. Uh, Ruud Ganservoort -en, en Kees de Lange. Oké. Okay. Graag gedaan. En dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website, dit is de dag.nu. Kunt u dingen teruglezen of terugluisteren na het nieuws van half vier. Villa VPRO, Ellis de Bruin, wat gaan jullie doen in de villa? Ja, wij gaan naar uh, Cairo, Egypte. Vandaag een demonstratieverbod uh, van kracht. Maar houden ze zich daaraan? We gaan uh, overschakelen naar een plein waar een demonstratie wordt verwacht. Zometeen naar Yilis van Balen, hij is docent in Cairo. En we hebben contact met Eduard Pat Berg, hij is correspondent in trouw. en is gisteren bij de demonstraties in elkaar geslagen. Wat is er precies gebeurd? U hoort het zometeen in Villa Vepero. na het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Schultz van Hagen is bereid nog even te wachten met het afschaffen van de strippenkaart in Zuid-Holland. Het is de bedoeling dat binnenkort alleen nog met de OV-chipkaart in Zuid-Holland kan worden gereisd. Maar gisteren bleek dat het saldo op die kaart via fraude eenvoudig te verhogen is. De minister wil van de vervoerbedrijven weten of ze de strippenkaart langer willen houden. Bij de Egyptische ambassade in Den Haag heeft een man geprobeerd zichzelf in brand te steken. Volgens ooggetuigen goot hij een vloeistof over zich heen en probeerde zichzelf daarna in brand te steken. Maar dat lukte niet. Zijn identiteit en motief zijn niet bekend. Een Egyptische mensenrechtenorganisatie zegt te worden overspoeld met telefoontjes van familieleden van vermiste betogers. Tijdens de massale protesten van gisteren zouden honderden mensen zomaar zijn opgepakt. Volgens de oppositie mogen gewonde betogers niet worden bezocht en een aantal zou er slecht aan toe zijn. En GroenLinks-fractievoorzitter Sap vindt dat premier Rutte... van de trainingsmissie in Afghanistan een echte civiele missie moet maken. Volgens haar staat Rutte met de rug tegen de muur... en moet hij een enorme beweging maken om deze missie door te laten gaan. En dat zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Twee files, eentje bij Amsterdam en eentje bij Rotterdam. Op de A10 West voor de Contenol 5 kilometer richting Zaanstad. En op de ring van Rotterdam, de A20, naar Gouda... staat voor het plein 3 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Hartelijk welkom, goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij gaan zometeen, als het goed is, schakelen met wij gaan daar pra uh, praten met twee mensen. een docent aan de universiteit en een correspondent van de dagblad Trouw... die daar gisteren midden in een demonstratie terechtkwam. Dat ging er fors aan toe. Dat ja. is zojuist bekend geworden. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat daar precies is uh, gebeurd. Zometeen uh, zoeken we contact met Eduard Patberg, Hij is dus correspondent van Trouw. Zo is het. En daarna blijven we nog eventjes in uh, het Midden-Oosten. We gaan ook praten over Libanon. En na vier uur nog veel meer buitenland in ons buitenlandpanel. Dan zal het natuurlijk, het zal u niet verbazen... Zeker ook gaan over Afghanistan. Maar laten we eerst luisteren naar muziek. En uh, niet zoals afgesproken muzikale gasten van ons willen wij even naar iets korts luisteren. Maar we willen jullie vragen om meteen het nummer te spelen. Het nummer afdwaalt, Eefje de visser. En kompanen, stemmen jullie maar rustig even, het is helemaal geen probleem. Dat kan je wel eens hebben als je lijnen met een ver buitenland verwacht die er nog niet zijn, toch? <lacht> Juist. Eefje de Visser, dus. Zij wordt uh, begeleid door Jelte Heringa en Jacob van der Water. En van de nieuwe CD, morgen wordt hij uh, officieel gepresenteerd. Spelen jullie het nummer afdwaald? Ja.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 ik zie dat je aftaart, weet je zelf nog wel voor welke wereld je werkt, dat alles is voor ons. Die drukte en al bezigheid, ja, alles voor ons. En ik zie alleen wat je niet doet, waar je niet bent, die alleen.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 en onverschilligheid. de visser met afdwaald van haar nieuwe cd De Koek. En ga naar haar site, evjedevisser.com of naar www.villavpro.nl Daar kunt u alles vinden over haar tour die zij binnenkort start. Hartelijk bedankt. Ja, wij willen graag spreken met uh, twee mensen in Cairo, maar uh, op een of andere manier kunnen wij die niet aan de telefoon krijgen. We krijgen geen verbinding. We zijn heel erg hard aan het bellen. Mocht dat lukken met uh, de correspondent van Trouw die uh, gisteren in elkaar is geslagen en met uh, Jiles van Balen docent in Cairo, dan uh, gaan we u uh, dat laten horen, als dat lukt. Want Cairo en Egypte, de problemen daar, die houden de gemoederen bezig. Zelfs nu horen we net in het nieuws dat hier in Nederland, ja. bij de ambassade, ja. iemand heeft geprobeerd zichzelf in brand, brand te steken. steken. Ja. Afschuwelijk. Uh, we gaan er even verder over praten met uh, Ferry Biederman. Hij is oud-correspondent in het uh, Midden-Oosten. Eerst voor de Volkskrant en later voor de Financial Times. Sinds kort terug in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gaan het met u hebben zometeen ook over uh, Libanon. Maar toch eerst maar even Egypte, want daar kunnen we uh, niet omheen. Hoe kijkt u daar eigenlijk tegenaan? Wat daar gebeurt? Nou ja, in Egypte uh, heb je een beetje de situatie die je ook in Tunesië had. Natuurlijk heeft dat heel veel met elkaar te maken. Uh, allebei Noord-Afrikaanse landen, maar toch uh, ook weer heel anders. Maar wat ze wel gemeen hebben, is dat er een uh, autoritair regime al heel lang aan de macht is. Uh, Hosni Mubarak, de president, uh, zal zich waarschijnlijk volgend jaar opnieuw, uh, dit jaar opnieuw verkiesbaar stellen. En uh, daar waren de gemoederen sowieso al over verhit. En dan gebeurt er zoiets in Tunesië en dat heeft dan echt wel zijn effect in Egypte. Het slaat echt over, hè? Ja, kijk, ik denk dat uh, zonder wat er in Tunesië was gebeurd... dat we misschien op dit moment niet hadden gezien wat er nu in Egypte gebeurt. Maar uh, dat had wel dichter tegen de verkiezingen... had het ook wel behoorlijk verhit kunnen worden. Want het zijn vergelijkbare regimes, er is onvrede. Er zijn steeds meer manieren waarop mensen dat uiten. Uh, ook in Egypte wordt er veel gebruik gemaakt van sociale media. Uh, en uh, we zagen al een bepaalde organisatie. Uh, er was ook veel onvrede over parlementsverkiezingen afgelopen vorig jaar. Dit jaar met de presidentsverkiezingen. Als Hosni Mubarak zich dus weer her herkiesbaar zal stellen of mm -hmm. iemand uit zijn kring. Uh, dan was wel de verwachting dat het er ook hard aan toe zou zijn gegaan. Ja, want die, die tweets die hebben wij hier ook voor ons. Hè? U zegt nieuwe media. Uh, we hebben hier tweets en er staat bijvoorbeeld Egypte krijgt haar eigen tjennement Plein momentum. Mannen staan moedig voor tanks. Dat wordt er getweet vandaag. En nog een. Protesten vanaf twee uur vanmiddag op het Targierplein. Komt alle. Daar wordt gebruik van gemaakt. Maar er is vandaag ook een demonstratieverbod afgekondigd. Dus hoe gaat dit aflopen? Nou, dat is natuurlijk uh, onmogelijk te zeggen hoe het af zal lopen. Uh, kijk, of het de weg zal gaan van Tunesië. Er zijn toch ook heel veel verschillen tussen Egypte en Tunesië. Um, Tunesië was nog autoritairder dan Egypte. In Egypte is er ietsje meer politieke activiteit in ieder geval geweest. Er zijn een aantal kleine partijen. Dus er, is een, er is deelname uh, via onafhankelijke kandidaten van de hele belangrijke moslimbroederschap, de fundamentalisten. Uh, die hebben het weliswaar slecht gedaan of die zijn buiten. Uh, voor een deel buiten het parlement gehouden nu bij de afgelopen verkiezingen. Maar toch, er is veel meer activiteit. Alleen al het feit dat er een actiever politiek stelsel is... Uh, ietsje meer open media. Uh, ook uh, de positie van het leger uh, is wellicht anders dan in Tunesië. Dus uh, of het allemaal dezelfde weg zal gaan, dat is natuurlijk nog af te wachten. Okay. Laten we naar Libanon gaan. Daar gingen gisteren ook mensen de straat op. Daar werd gedemonstreerd tijdens de dag van de woede. Is dat eenzelfde soort woede als waar we het net over hadden... in Egypte en Tunesië? Nee, dat is heel anders. Uh, Libanon heeft zijn eigen ritme en zijn eigen beweegredenen. Uh, dit heeft niks te maken met Tunesië. In Libanon is er een situatie waarin vijf jaar geleden... Uh, juist of zes jaar geleden bijna langzamerhand... Um, de, uh, een prem voormalige premier vermoord werd. Toen zijn de Syriërs... Uh, die werden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Die hadden het in Libanon eigenlijk voor het zeggen... die zijn verdreven. Hariri, he, was dat? dat was premier ja. Hariri. En we hebben hier in Nederland nog het tribunaal... dat naar die moord kijkt. Het Hariri Tribunaal uh, Special Tribunal for Lebanon in Leidschendam. Um, maar in ieder geval, uh, wat er nu gebeurt... Uh, wordt door sommige mensen gezien... als een beetje een soort terugkeer van uh, de Syriërs. Waarom? Omdat uh, de zoon van Hariri... Uh, was aan de macht tot uh, voor kort. Die had verkiezingen gewonnen in 2000. 9. Die had een brede regering samengesteld met uh, medewerking van de Hezbollah-beweging. Dat is die beweging die uh, vooral in het zuiden van Libanon tegen Israël uh, strijdt. Een shiïtische beweging. Mm -hmm. um, Leunt een beetje uh, tegen Iran dan, hè, voor mensen uh, precies, die niet bij de radicale beweging... Ja, dicht bij Iran, ook fundamentalistisch dicht bij Iran en uh, bij Syrië. Mm -hmm. um, en in ieder geval, die beweging... Uh, die uh, heeft nu de regering van de Hariri ten val gebracht... en uh, is erin geslaagd om een uh, premier te laten nomineren... waar zij achter staan. Uh, en die is dus, uh, dat, dat is dus heel anders. En het, het, waar het daarom gaat, dat is om de uh, sectarische verdeeldheid van het land. Uh, onder meer, uh, Hezbollah is Shiitisch, staat dicht bij Iran en bij Syrië. Ja. Terwijl Hariri... Uh, dat is Soenitisch en die staat uh, dichter bij het Westen en bij Saudi-Arabië. Het grappige is nu dat deze Shiïtische Hezbollah. dus een eigen premierkandidaat naar voren heeft geschoven, dus maar dat is een Soeniet. Ja, dat moet volgens de grondwet van het land. moet de premier altijd een Soeniet zijn. De, de president moet nog altijd christen zijn volgens de grondwet. De christenen zijn waarschijnlijk nu ongeveer een derde van de bevolking en die andere groepen ook ongeveer een derde. Ja, nee, maar, maar, maar, maar hoe hebben ze dat gedaan? Ik bedoel dit, wie, wie is deze man dan? Ik bedoel, je gaat toch niet zomaar voor een andere partij premier willen zijn? Of zie ik dat verkeerd? Nou, je hebt een heleboel onafhankelijke kandidaten uh, in het uh, parlementsleden in het parlement. Deze man is. Uh... Een Soenitisch parlementslid uh, en, en, en is ook uh, dus door sunnieten gekozen, grotendeels. Uh, en, en die voldoet dus aan uh, die voorwaarden dat hij Soeniet is... en ook uh, Soenieten vertegenwoordigt. Nou, maar het, het overgrote deel van de sunnieten staat achter Hariri... en is daarom zo woedend dat hun man, hun leider... en dat is heel belangrijk in Libanon, dat je achter je leider staat... want die leider maakt je sterk in die, uh, in die politiek daar. Mm -hmm. uh, die zijn woedend dat zij dus genegeerd worden... en dat die aardsvijand eigenlijk, Hezbollah, uh, via uh, deze man... Uh, aan de macht dreigt Maar te komen. eigenlijk doet Hezbollah niks fout. Ze spelen gewoon het heel erg slim volgens de regels. Precies, ze spelen het uh, nu absoluut volgens de regels... maar er staat natuurlijk achter dat er een enorme dreiging is... van de wapens van Hezbollah. En ik heb met mensen gesproken in Libanon... en die zeggen van, uh, het, uh, niemand doet nu iets omdat ze bang zijn dat 2008 zich herhaalt. En in 2008 uh, heeft Hezbollah in de straten van Beirut... en, en, en op andere plekken in Libanon... Uh, dus uh, tegen de beweging van Hariri gevochten, tegen de Sunnieten gevochten. En uh, zijn de Soenieten uh, echt verslagen. Uh, en, en trouwens ook de, de Druzen, een andere groep. Dus um, men, men uh, ziet nu wat Hezbollah doet... maar denkt dat Hezbollah dit alleen maar kan afdwingen... door de gewapende macht van die beweging. En uh, dat geldt ook bijvoorbeeld voor het overstappen van belangrijke bondgenoten van Hariri... die zich nu achter Hezbollah scharen. Uh, daarvan zeggen een heleboel mensen dat was nooit gebeurd... als zij niet bang waren voor uh, de militaire macht van Hezbollah. Maar goed, als je het zo beschouwt, dan is Hezbollah op dit moment... politiek en militair gezien wel uh, oppermachtig in Libanon, of niet? Absoluut. Niemand kan die beweging uitdagen. Uh, Soenieten die zo boos zijn, die zeggen zelf ook van... ja. Um, als we echt iets willen doen, dan kunnen we niks beginnen. We zijn binnen een uur verslagen. Dat dus een burgeroorlog te... hoef je niet voor te, voor te vrezen... want ze weten bijvoorbeeld al dat ze die niet kunnen winnen. Daar ziet, het wel naar, daar ziet het wel naar uit. Er zijn sommige mensen die zeggen dat uh, sommige radicale... soenitische groeperingen, dan moeten we meer denken aan... salafisten, fundamentalisten enzovoort... dat die kunnen proberen om aanslagen te plegen, bijvoorbeeld. Ja, en, en, en is het zo dat dat, uh, dat Hariri-tribunaal, wat u net al noemde, hè, waar dat hele onderzoek gaande is naar de moord op de oude Hariri, zeg maar, in 2005, loopt dit nou nog gevaar? Nou, dat is wel uh, de bedoeling van Hezbollah. Tenminste, ze hebben gezegd dat ze dus alle samenwerking... met dat tribunaal willen opzeggen. Omdat het tribunaal dus leden van Hezbollah uh, zou noemen in de aanklacht. Die aanklacht is nog niet openbaar. Die wordt op het moment uh, behandeld door een rechter daar. Om te kijken of hij ook uh, daadwerkelijk ingediend zal worden. Um, maar uh, ze weten al, of men weet al... dat er waarschijnlijk mensen van Hezbollah genoemd zullen worden. Mm. Um, en uh, Hezbollah wil dus inderdaad de samenwerking opzeggen. Nou heeft zowel de leider van Hezbollah... Uh, als um, het tribunaal zelf gezegd dat uh, ze waarschijnlijk gewoon door kunnen gaan, ook al zegt de regering van Libanon die samenwerking. Op. Dan is er natuurlijk nog één prangende vraag: dit mag een van Hezbollah aan Libanon. Wat gaat Israël doen? Die zal zich niet erg op zijn gemak voelen. Nou ja, het is de vraag of de Israëliërs op dit moment uh, dus uh, een oorlog willen met Hezbollah en met Libanon. Uh, er zijn er een aantal verschillende. Uh, scholen daarover die daar verschillend over denken. Uh, aan de ene kant weet men dat uh, Israël waarschijnlijk graag nog een keer af wil rekenen met Hezbollah. Dat is in, toen in uh, 2006 niet gelukt. En uh, ja, de Israëli's moeten dan wel zeker weten dat ze het dit keer beter kunnen doen. Um, aan, aan de andere kant uh, zijn er ook mensen die zeggen van... ja, dat maakt helemaal niks uit voor Israël. Of Hezbollah nou daadwerkelijk uh, via een premier die zij benoemd hebben aan de macht zijn... of dat Hariri aan de macht is, want eigenlijk uh, heeft Hezbollah... het op op zoveel andere manieren, al voor het zeggen, in Libanon... en zijn zij daar echt de echte militaire dreiging Goed. daar vandaan... dat het niet veel uitmaakt. Ferry Biederman, heel hartelijk bedankt. Het is uh, 13 minuten voor vier. U luistert naar VPRO. En er komt even een heel bijzondere één minuut. Pst. 1 minuut. Ja, nou, ik ben, ben wel inderdaad benieuwd naar het resultaat. Ik, bedoel, ik heb twee kinderen gekregen, dus ja, mijn voorgeven was ook niet helemaal... wat het geweest is. De man kwam gewoon... Uh... Een hele mooie bikini kopen en hele spannende topjes. Want nou ja, je hebt eigenlijk geen BH meer nodig omdat toch alles lekker stevig zit. Ik ben draagster van het BRCA2-gen. En over drie dagen wordt preventief al mijn borstweefsel weggehaald. En krijg ik siliconenprothese aangemeten. Ik hoop heel erg dat het me uh, een gevoel van opluchting geeft. En nou ja, dat ik uh, dus... Uh, dan nog maar een hele kleine kans hebben uh, om borstkanker te krijgen. Dat het nog maar een paar procent is in plaats van uh, bijna 80 procent. Ik bedoel, natuurlijk, als ik mag kiezen, dan uh, liever mijn, uh, mijn uitgezakte eigen borsten dan, uh, dan pront uh, nep dingen. Maar ja, dat is niet anders. U hoorde één minuut gemaakt door Tjitske Musche. En via onze website kunt u zich abonneren voor de 1 minuut podcast. Ga daarvoor naar vpro.nl slash 1 minuut. We gaan naar Cairo, naar Jilles van Balen. Allereerst docent aan de Cairo Universiteit. Verbonden aan de faculteit Politieke Wetenschappen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar staat u op dit moment precies in Cairo? Ik sta hier uh, voor de gebouwen van de... De American University, althans de oude gebouwen. En dat is hier aan het Tagria Square. Waar uh, gisteravond uh, de grote betoging was, zeg maar. Ja, en, en wat gebeurt daar op dit moment? Want er is vandaag weer opgeroepen via alle nieuwe media om weer te gaan demonstreren. Ziet ja. u daar al iets? Uh, ja, uh, zie je een enorme politiemacht uh, samengetrokken. Uh, allerlei straten rond het plein zijn afgesloten. Dus je moet een uh, gans eind omlopen om... Uh, op deze plek uh, weer uit te komen. Uh, er verzamelen zich in allerlei rijstraten mensen. Uh, ook op het Talat uh, Hard Square, dat is uh, fijn, waar gisteravond iedereen naartoe gejaagd werd. En uh, ja, men maakt zich duidelijk op om uh, straks het plein uh, weer op te trekken. Maar de politie zal er alles aan doen om het tegen te houden. Dus het wordt nog een, uh, een enorme geduw en gevecht hier straks. Ja, want Dat er is een demonstratieverbod je... afgekondigd. Daar wordt is het, er is een demonstratieverbod afgekondigd. Daar houdt men zich ja, ja. dus niet aan? Ja. Uh, nee, overduidelijk niet mee. Nee. Want uh, als je hier door de straat loopt, dan lopen er ontzettend veel mensen rond die daar duidelijk niet lopen te shoppen. Dus uh, de verwachting is dat uh, er straks wel iets gaat gebeuren. Ja. Dat, uh... dat er wel weer klappen, klappen zullen vallen, dat het er hard aan toe zal gaan. Dat gebeurde gisteravond ook. En wie daar midden tussen belandde is correspondent voor het dagblad Trouw... Eduard Partberg. Wij hebben hem ook aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is u gisteravond overkomen? Um, ik was op weg naar de demonstratie om te kijken wat er allemaal nou gebeurde. En ik werd belaagd door een, een, een groep agenten. En, uh, nou, die hebben, die hebben me flinke klappen gegeven met hun een, een wapenstok. Um, ja, dat was eigenlijk een, een, een, een, echt, het kwam als een verrassing, omdat normaal gesproken ben je als buitenlander, een journalist. Uh, word, je, word je gespaard bij, bij, bij, bij dit soort uh, demonstraties. En bovendien stond ik er ook buiten. Maar, uh, ze waren wat overenthousiast. En, uh, ja, van alle, van alle kanten begonnen ze op, op me in te slaan. En, en wat heeft u toen gedaan? Nou ja, wat kan je doen? Je, je lichaam beschermen. <laughs> uh, dus de, ja, de eerste klap was op mijn hoofd. Ja, dus dan bescherm je je hoofd. En dan de, de volgende klap was zoals, uh, ja, tussen, tussen de benen. Dus een, hè, dan verleg je de bescherming. En, en daarna kwam het van alle kanten. Maar vooral mijn rug. Die, die zit er ook. Uh, ja, die zit vol met blauwe plekken. Nou, u maar, zegt u bevond, zich, u bevond zich niet eens tussen de demonstranten. U stond daar eigenlijk alleen. Ze zijn zomaar op u ingegaan slaan. Heeft u geprobeerd om hen nog kenbaar te maken? Uw perskaart laten zien? Of dat, dat u van de pers bent? En nou, perskaart laten zien had, had ik natuurlijk niet echt uh, de, de gelegenheid voor. Maar natuurlijk heb ik geroepen dat ik, dat ik uh, buitenlander ben en dat, dat ik journalist ben. Um, en gelukkig is ook, uh, maar ja, de, de, he, we waren al <laughs> flink wat klappen verder, is er dan ook een, uh, een, een officier tussen beiden gekomen die, die, die, die, die, die door had dat het, dat het hier dus om, ja, om een buitenlander ging, die in die, die elkaar heeft geslagen. En uh, die heeft zijn, uh, zijn mannen van, van mij afgehaald. En dus in zover is zijn verdere klappen bespaard gebleven. En hoe is het nu met u? Ja, nou ja, uh, goed. Ik zit onder de blauwe plekken, maar, maar verder uh, uh, geloof ik of hoop ik in ieder geval niet dat het, dat het zo ernstiger is uh, dan dat. Ja, want als u dat nou zo hoort wat er nu gebeurt, dat hoorden we net van Jules van Balen. We gaan zo nog even naar hem terug, ja. maar die zegt demonstratieverbod of niet. Je ziet nu dat er toch weer mensen komen. Die komen hier niet op te shoppen, dus er gaat zo weer wat gebeuren. Daar kun je op wachten. En aan de andere kant ja. staat het leger en de politie alweer klaar om in te grijpen. Ik bedoel, u bent correspondent in Trouw. Wat, wat gaat hier gebeuren, denkt u? Krijgen we Tunesische um, toestanden? Nou ja, als, als, als, als gisteren een, een voorbeeld was, dan, dan uh, wordt het uh, uh, krijgen ze niet uh, de, ze vandaag niet de kans meer om, om te demonstreren. Die ruimte wordt, wordt ze denk ik niet geboden. En uh, het is ook duidelijk dat, dat we het niet over dezelfde getallen hebben als, als gisteren. Maar dat, dat er wat broeit, dat, dat is zeker. Uh, waar dat heen gaat, weet niet, Weet niemand eigenlijk. Omdat uh, Tunesië is. Uh, Egypte is Tunesië niet. Dus er zijn wezenlijke verschillen ook dus inderdaad, ten aanzien van, van, van de relatie uh, van, van het regime tot, tot het leger en, en, en de politie. Um, maar goed, het is duidelijk dat, dat een, uh, een heel groot deel van de bevolking klaar is voor verandering. Ja. Nou, laten we heel even nog gaan, dank u wel, voor uw verhaal naar Hilissen van Balen. Die dus op dat uh, Tagierplein staat, daar in de buurt. Die zag net die politie al komen, die ziet ook de mensen komen... We zijn nu een paar minuten verder. Is er iets veranderd aan de situatie? Uh, nou, Ik sta nu uh, nog steeds op hetzelfde vetje. en uh, Het verkeer rijdt hier nog, maar dat zal niet heel lang meer gaan duren, denk ik. Want we zien net een enorm peloton, uh, zwaar uh, uitgeruste politieagenten, weer een soort ME uh, afgeleverd. En er komen hier nog twee, drie, vier uh, van dat soort bussen aanrijden. Uh, ja... Waar ik alleen maar uit kan afleiden dat ze toch... Uh... Ik wil rekenen dat die betogers uh, ja. heen gaan komen. Nou, hou ons op de hoogte. Onze uitzending uh, loopt nog even verder, dus uh, mocht u iets te melden hebben, doe dat dan uh, bij ons in Villa VPRO. Ik ja. dank u beiden. Jilus van Balen, docent in Cairo en Eduard Padberg, correspondent voor Trouw. En zijn verslag van Eduard Padberg is natuurlijk morgenochtend in Trouw te lezen. En wij gaan naar Spanje. Gisteren kon dat land met enige trots melden dat het op de goede weg is. Het begrotingstekort is zowaar teruggedrongen en is nu 1% lager dan men verwacht had. Er is de afgelopen maanden dan ook ontzettend bezuinigd... vooral op sociale voorzieningen en uitkeringen. En dat gebeurt door nota bene een socialistische regering... van premier Zapatero. Dat is leuk voor de begroting, maar wat betekent het voor het land zelf? In Amsterdam, in de studio, zit econoom en correspondent in Spanje... Steven Adolf. Goedemiddag. Goedemiddag. Het klinkt inderdaad als een zegen voor Europa. Spanje gered, Europa gered, iedereen blij. Hoera. Nou, vergeet het maar. Het is, uh, een, lijkt heel mooi nieuws, maar dat is het niet. Want eigenlijk op hetzelfde moment maakte Spanje bekend... dat zij de spaarbanken gaat nationaliseren. Althans, het is een dreiging. Mm -hmm. Spaarbanken moeten de komende maanden ervoor zorgen... dat ze hun balansen herkapitaliseren, dat ze geld aantrekken. Dat moeten ze zelf doen. Dat moeten ze zelf doen op de vrije markt. Nou, dat gaat ze niet lukken, dat kunnen we nu al zien. En dat betekent dat ze per september worden genationaliseerd. Nou, dat is een hele grote operatie. Dat betekent het einde van de spaarbanken zoals we die nu kennen in Spanje. Dat zijn nou, allemaal lokale bankjes, hè? Ja, maar bij elkaar uh, vertegenwoordigen ze toch uh, bijna de helft van de banksector. En het probleem van die spaarbanken is dat zich daar het belangrijkste gedeelte... van de luchtbel in het onroerend goed in de huizenmarkt heeft verzameld... Mm. die Spanje de afgelopen tien jaar heeft opgebouwd. En dat is een groot probleem. Niet alleen voor Spanje, maar voor heel Europa. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen dat alle problemen... die we de afgelopen tijd hebben gezien rond de euro... en zelfs dat er sprake was dat de euro misschien wel het niet zou redden eigenlijk indirect veroorzaakt worden door die huizenmarkt in Spanje. Is het vergelijkbaar met Ierland? Het is nog veel erger Oeh. dan Ierland. De bedragen die eruit staan zijn vele malen groter. We hebben hier te maken met een huizenvoorraad... die volgens schattingen 1,5 miljoen huizen groot is. Dat zijn huizen die al drie jaar lang niet verkocht worden. En die nu veel voor veel te hoge waarde op die balansen van die banken staan. Nou, dat kan je natuurlijk niet even volhouden. Dat moet je op een gegeven moment gaan afwaarderen. Maar op dat moment komt als het ware het verlies... wat je hebt gemaakt over al die tijd vrij. En dan zit je met een probleem. Want dan draait de staat uiteindelijk op... om die banken en die verliezen uh, weg te werken. En uh, dat betekent indirect... dat uh, Spanje behoorlijk nog wat voor zijn kiezen gaat krijgen. Ja, wat, wat, hoe ziet dat er dan concreet uit? Nou ja, we weten niet precies wat, uh, over hoeveel miljarden het gaat, maar als je, als je rekening houdt dat ongeveer 1100 tot 1200 miljard euro uitstaat aan schulden en hypotheken in verband met de onroerendgoedmarkt en dat daarvan een gedeelte dus veel te hoog gewaardeerd is en nooit meer terugverdiend kan worden, dan gaat het om hoge bedragen. Maar dat betekent toch wel misschien een uh, aanslag op het noodfonds in Europa? Nou ja, in eerste instantie dan op dat noodfonds in Spanje... maar dat redt het niet, dat kan je nou al zien... En uh, de, in tweede instantie het noodfonds in Europa. En dan kom je bij slag twee. Dat is de grote discussie die nu uh, nog steeds uh, heerst binnen Europa. Dat noodfonds in Europa, dat zit ook te gammel in elkaar. Mm. Daar moet iets anders voor komen. En wel uh, zo snel mogelijk allerlei economen, dat zie je nu ook in Davos... die hebben ervoor gewaarschuwd dat uh, ja, die euro blijvend onder druk staat. Het is nu ja. eventjes iets komen, maar het kan zo weer oplaaien omdat eigenlijk het systeem wat we hebben, het, het uh, zou maar zeggen, het veiligheidssysteem. Niet afdoende is. Afdoen. Oké, okay, wij gaan er morgen in ons economiepanel verder over praten. Tot zover heel erg bedankt, Steven Adolf. Wij zijn zometeen na het nieuws terug met ons buitenlandpanel. Tot zometeen. Vrijdagavond van 7 tot 8. Maandjaren.